Eerst een klomp met het NOS-journaal. Frankrijk heeft zware bombardementen uitgevoerd op de Syrische stad Raqqa... die door IS wordt beschouwd als hoofdstad van het kalifaat. Tien gevechtsvliegtuigen lieten twintig bommen vallen... meldt het Franse ministerie van Defensie. Volgens de Fransen zijn onder meer een commandocentrum... een trainingskamp en een munitiedepot getroffen. Het bombardement is een vergelding voor de terreuraanslagen in Parijs... waarvoor IS de verantwoordelijkheid heeft opgeëist. De wereldleiders die in Turkije bijeen zijn voor de tweedaagse G20-top... hebben een krachtig antwoord beloofd op de terreuraanslagen van vrijdag in Parijs. Maar het is niet duidelijk hoe ze de strijd tegen de islamitische staat willen opvoeren. Op de top in Antalya is het bloedbad in Parijs... en de aanpak van terroristische groeperingen het belangrijkste gespreksonderwerp. En Frankrijk en België zijn een klopjacht begonnen... naar een verdachte van de aanslagen in Parijs. De Franse politie heeft zijn foto verspreid. Het gaat om een 26-jarige man. Het staat nu vast dat vier van de zeven daders... die vrijdag het bloedbad aanrichten, Fransen waren. En justitie in Frankrijk zegt dat de aanvallen zijn uitgevoerd... door drie cellen die deel uitmaakten van een internationaal team... met links naar het Midden-Oosten, België en Frankrijk zelf. Het natuurbeleid in Nederland moet op de schop. Dat adviseert een commissie onder leiding van Pieter van Vollehoven aan staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken. De financiering moet overzichtelijker worden en er moet helder worden wie verantwoordelijk is voor de natuurgebieden. De gemeente, de provincie of het Rijk. De Hongarije heeft zich geplaatst voor het Europees kampioenschap voetbal. In de play-offs wonnen de Hongaren ook de tweede wedstrijd van Noorwegen. Het werd in Budapest 2-1. Hongarije is het 21ste land dat zich heeft geplaatst voor het EK van volgend jaar in Frankrijk. Morgen en overmorgen zijn de laatste drie play-offs. Het weer dan nog vannacht overwegend droog. Morgen ook eerst droog, maar later kans op een enkele bui. Het wordt 12 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal.